Voor spoedige start. Maar, maar eerst het NOS-nieuws van 6 uur.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 GFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nu Entertainment for you Eh, eh, dan onderbreken we even de, uh, deze, ja, dit nummer van uh, Wim Last Christmas. Want ja, we hebben aan de telefoon Leo Nadel. Leo, een hele goede avond. Goedenavond allemaal en luisteren allemaal hele goede avond. Ja, we zijn wat later. Ja, ik zou je, ik zou je eerder uh, aan de telefoon hebben, maar is is eventjes allemaal uitgelopen. Dat maakt niet uit, kan gebeuren, toch? Ja, wel. Helaas wel. Hey, um, ja, waar we over bellen is eigenlijk jouw uh, laatst uitgebrachte single. Uh, er staat in je brief. Ja, en je weet niet wat erin staat natuurlijk. Ik weet niet wat erin staat. Wat staat erin? <laughs> nee, nee. Uh, maar ja, we hebben de laatste single hebben we natuurlijk weer uh, een aantal weken geleden uitgebracht en je wordt gelukkig bij alle radiostations wordt die goed opgepakt. Ja. We moesten natuurlijk voor een, een van alleen is maar alleen moesten we een goede opvolger hebben. Ja. En dat is gelukt. En, en dat is gelukkig weer helemaal gelukt, want hij komt gelukkig in. op alle radiostations komt hij weer voor. Ja. En gaat hij weer uh, hoog de rotatie in. Ja, want uh, ja, het is een heerlijk nummer. Het is een bekende melodie natuurlijk. He, ja. uh, van, van André Hazes. Ja, uh, nou, het oud nummer van André En deed toen de, de laatste trein. Ja, klopt. En uh, ja, uh, toen ben ik met vriend om de tafel gaan zitten. En uh, we moeten er een leuke melodielijn aan geven. En ja, volgens mij is het toch wel weer gelukkig ja er zijn er heel veel allemaal. Ja, ja. hé. Hey. En eigenlijk, eigenlijk, er is me nog de vraag ook. Van, uh, uh, ja, hoe is het eigenlijk met jou? Ja, maar mij is het gelukkig allemaal goed. Dus, uh, het, het gaat weer uh, allemaal uh, berg op, dus, uh, we gaan nu weer vol te gang. We gaan vanavond weer een paar keer het land in. Morgen moeten we het land weer in. Dus we zien niks van de boksfeest vanavond. Maar we gaan gewoon aan het werk. Uh, ja, je kan hem opnemen. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat ga ik ook zeker doen. Oké. Okay. Hey, en uh, wat, wat zit er, zit er nog een, een nieuwe single aan te komen hier na deze single, uh, Leo? Of, of? Ja, ja, we gaan in het nieuwe jaar gaan we weer uh, naar iets iets nieuws op zoek. Ja. Dus en uh, ja, dan ga ik met Manfred en uh, het, ons team in Studio One gaan rond uh, de tafel zitten. Wat gaan we doen? In welke richting gaan we uit? Dus uh, nee, dat gaat helemaal goed komen. En ja, dan, maar... nou, we... Wat, wat, wat, wat zit je zelf te denken? Ga je richting een bellet of uh, maak je ja, nog een ja. tempo? Nee, nee, helemaal goed. Ik ga, ik ga hierna ga ik een meldenvallige bellet uitbrengen. Oké, okay, nou daar kijken we zeker weer naar uit. Oh, ja. En uh, ja, eigenlijk wil ik jou dan niet langer ophouden, want ik denk dat jij er door moet. Ja, we, gaan, uh, we, we stappen nu onder de bus. Ik heb net nog een fruitje, heel maar bak koffie gehad. Okay. En dan gaan, we on, dan gaan we onder de bus en dan gaan we de auto weer richting Arnhem. Oké, okay. hey, uh, Leo, kunnen mensen jou nog ergens volgen, social media, Facebook? Ja, social so so so media, natuurlijk, Facebook kunnen ze bij mij alle, alles volgen en uh, wat, wat erop staat. En kunnen ze maar als ze vragen hebben, kunnen ze altijd een bericht sturen of dus ze gaan naar de, de site van de Studio One. Ja. Uh, daar kunnen ze ook alles volgen, dus uh, nou, dat, dat kunnen ze echt alles vinden. Oké, okay. hey, ik ga je niet langer ophouden. We gaan hem lekker de, draaien. Bedankt voor je interview en uh, tot de volgende keer. Als er wat nieuws is, hoor je het gelijk weer. Is prima, uh, Leo. Dat, uh, dat okay. komt allemaal goed. Goed, fijne kerstdagen. Hey, jij ook, hele fijne dagen en een, een gezond uiteinde. En uh, maken wat van. Alles eens gelijk zijn voor alle luisteraars en gelukkig 2020. Oké, okay, Leo, dankjewel. Er staat goed. in je brief, ik weet wat erin staat. Oké. Okay. Okay. Doei doei. Hoi hoi. hoi, hoi.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 Dat als maar wacht op iemand, nee nooit meer alleen. De pijn voel je het meest, op dagen van dit feest. Je viert het al jaren niet meer. Maar dit jaar wordt het anders, dan wordt het ook jouw feest. Zoals het jarenlang niet. Alleen maar tijd en dat voor eenzaamheid. Het geluk zit hem vaak in iets kleins. Dus kijk wat om je heen, wie zit er heel alleen en wacht op dat ene moment. Thank you. Zo, en dat was het dan. Met kus ben je nooit meer alleen. Frans-Duits. Heerlijk nummer. En we hebben weer iemand aan de telefoon. En ja, eigenlijk zou ik, zou ik dat vorige week al gedaan hebben. Maar, is niet gelukt. Petra, hallo. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, dat klopt. Dat zou eigenlijk vorige week geweest zijn, ja. Ja, maar, toen uh, hebben we het geprobeerd. Toen lukte het niet. En, uh, nee, ja. dat klopt. Ik, uh, ik zat op een, uh, op een feest en ik had mijn telefoon bij me en die muziek die stond zo hard. Je hebt hem niet gehoord. Op, op, nee, niet gehoord en op een gegeven moment ook ontschoten en ja, nee, sorry. Kan, kan gebeuren. Ja, ja. Hé, hey, maar uh, ja, waar we over bellen eigenlijk. Uh, uh, ja, jouw jou laatst uitgebrachte single, Mijn hart gaat boem uh, boom, boem Ja, Mijn hart gaat boem boem boem ja. Ja, ging die ging die ook boem boem boem? Toen je nummers schreef ja. of niet? Uh, uh, nee, hij kwam er eigenlijk, uh, ja, dan ben je aan het schrijven en dan denk je van ja, dan zal ik eens over gaan schrijven en dan, dan begin je en dan, uh, dan komt er dit uitgerold zo. En dan ja, de titel, maar ja, dat, dat lag eigenlijk al voor de hand. Hè. Mijn hart gaat boem, boem, boem. Ja, het is eigenlijk uh, ja, voor alle verliefde mensen. hè? Ja, ja, nou ja, ik heb hem toen beluisterd natuurlijk. En ja, ik vind het een leuke, leuke single. Ja. ja, ik ben er zelf ook heel blij mee. Hij is lekker op tempo en hij zingt heerlijk. En de mensen worden er ook vrolijk van. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, het is een, echt, een, een luister, echt een luisternummer. Ja, ja. Ja, vind ik wel in ieder geval. Hey, ben jij nog stiekem ergens anders mee bezig? Um, op het moment nog niet. Ik zit er al wel aan te denken wat ik zou willen. Misschien eens een keer iets heel iets anders. Ja. Uh, ik zou uh, een bellet ofzo, dat lijkt me ook uh, heel erg leuk. Ja. En uh, ja, natuurlijk hoop ik ook weer uh, op een uh, nieuwe duetsingel, hè, volgend jaar met Jan. Dus ik hoop volgend jaar weer met uh, twee singles uh, uit te kunnen komen. Ja, dus, uh, dus, dus jij ja, samen met Jan gaan we iets, uh, iets uitbrengen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, oké. Okay. En in het tijdsbestek van uh, begin van het jaar uh, de helft? Nou, uh, dat zal wel pas over een paar maanden zijn, denk ik. Want Jan die, uh, die komt nu 1 januari uh, met een nieuwe single uit. Ja. En dat is een solo single. En ja, om het dan gelijk daarna al te doen, dat zal het niet zijn, denk ik. Dus dat zal wel uh, ja, misschien pas uh, april, mei zijn of zo. Ja, in ieder geval in het voorjaar. Ja, ja. Nou, nou ja, we houden je we houden in ieder geval in de gaten. En uh, als het ja. goed is, uh, dan uh, houden we elkaar een beetje op de hoogte. Ja, ja inderdaad. Ja. We hey. hebben elkaar altijd nodig, hè? Ja, zo is het. Hey, hoe is het met jou eigenlijk? Ja, met mij gaat het uh, heel erg goed. Uh, met zingen gaat het goed. Uh, vol op werk. Ik ben eigenlijk nog maar net klaar met mijn werk. Ik heb een eigen salon. Dus uh, voor de kerstdagen uh, allemaal uh, lekker druk. Ja. Want uh, ga je nog wel leuks doen met de kerst? Um, nou, allereerst uh, kerstvieren met mijn eigen kinderen natuurlijk. En we ja. zien, uh, lekker pakjes. Hebben we met Sinterklaas niet gedaan. Dus dat doen we met, uh, met de kerstmis. En uh, ik ben uitgenodigd... Uh, bij, bij een paar zussen van mij. Oké. Okay. Dus dan de, wordt lekker ook ja, eigenlijk thuis en, en uit? Ja, thuis en uit. En okay. dan gewoon lekker allemaal met de familie. En ja, dat vind ik gewoon heel gezellig om dan allemaal bij elkaar te zijn. En het, het oude en nieuwe? Ik denk van thuis. Ja, gewoon heb je ja. vuurwerk bij je of... Nee, daar hou ik niet van. Niet, okay. ik vind het wel, uh, de kinderen? Ik vind het wel leuk om te zien. Ja, de kinderen wel, ja. ja. Oh. Ik vind het heel leuk om te zien. En uh, om te kopen, nee, of af te steken, nee. Oké. Okay. Daar ben ja. ik mij liever niet aan, ja. nee. Doe je verstandig? Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik, ik weet het zelf. Kijk, vroeger als kind, uh, ja, vond ik het prachtig. Ja, ik vind het nog steeds prachtig natuurlijk. zie je veel werk. Ja, uh, tuurlijk. Ja, en uh, ja... Ik bedoel, eh, nu heb ik eigenlijk zoiets van, nee. Ik heb er niet zoveel meer mee, laat ik het zo zeggen. Nee. nee, nee. Het, het, het wordt eigenlijk uh, ja, ja. een beetje misbruik van gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat is ook zo. En de knallen die worden steeds harder en het moet allemaal meer en meer. En, uh, ja, de, nou ja, de knallen zijn geen knallen meer, hè? Laat ik het zo nee, uh, zachtjes uitgedrukt. Ja, daarom, daarom. Nee, hey, um, ja, Ik hoop in ieder geval uh, ja, voor jou in ieder geval een, een heel goed uh, uiteinde en uh, ja, zalige kerstdagen in ieder geval. Dat er maar veel gegeten en gedronken mag worden. Ja, dankjewel. Ja, en voor jullie natuurlijk ook uh, van hetzelfde en ook voor alle luisteraars, hele fijne feestdagen. En uh, een heel mooi uh, 2020. En vooral een gezond natuurlijk. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Dat we allemaal inderdaad gezond mogen blijven. Ja, ja, precies. Hé, hey, we gaan hem lekker draaien, Petra. Is goed, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En uh, graag tot de volgende ja, single ronde. Ja, is goed. Oké. Okay. Okay. Hé, hey, fijne avond dankjewel. door. Goed weekend. Hetzelfde. Jo, dankje. Doei doei. Doei doei. Petra Verzundet en mijn hart gaat boem, boem, boem. Ja, dat was het dan. Petra van Zundert. En mijn hart gaat boom, boom, boom. En ja, de computer ook. <laughs> maar goed, het is uh, bijna kerst. We gaan verder met Stevie Wonder en Someday at Christmas. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. Entertainment for you. Met uh, de heerlijkste kerstnummers. Someday at Christmas men won't be boys. Playing with moms like kids play with toys.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 Die van binnen van me houdt. Zoek de juiste woorden dat je hebt beslist. Is het misschien wel meer dan een taal? Best. Maresja van de Stelt. En uh, ja, heerlijk nummer. Entertainers van je tot klokjes van 7 uur. En we gaan verder met uh, Jeroen Visser. En mijn kerst zal voortaan anders zijn. Het raam en flaas zacht jouw naam. Die eenzaamheid die doet me zoveel pijn, ik leef met mijn verdriet, en wat jij achterliet. met kerst zal ik nooit meer gelukkig zijn, ik steek maar. Ben ik alleen, wil dan niemand om me heen Was die tijd nu maar vast voorbij Het missen van jouw lach, wordt erger met de dag Met kerst komt daar gewoon een beetje bij Van deze plaat, mijn kerst zal de handen zijn. Jeroen Visser. Mijn kerst zal voortaan anders zijn. Ververzend. Grensverleggend. Optimaal. Zie FM.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 Wat moet ik daarmee Als jij vandaag niet bij me bent lang wilde je weg Maar hiervoor had je nooit een argument Ik wilde jou niet kwijt Vooral niet in een maand Waaraan je overal aan bent. Dat jij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 thanks Alleen En mis jouw warmte om me heen. Wanneer ik aan jou denk, voel ik de kracht uit mijn dromen. Want één ding is zeker, jij bent altijd bij mij. Dan zie ik in de verte, een lichtje voor mij. Sterkje, en dat ben jij. In mijn hart met kerstmis, dan ben je weer bij mij. Als we dan samen zijn, voel ik geen eenzaamheid. De open haard die brandt, kijk naar je foto, liefste ik mis je. Tranen branden van pijn, omdat je niet bij ons kan zijn. Ik kijk naar de hemel, op zoek naar een teken van liefde. Je bent de mooiste ster. Die aan de hemel straalt Dan zie ik in de verte Een lichtje voor mij Een heel klein sterretje En dat ben jij In mijn hart met kerstmis Dan ben je weer bij mij Als we dan samen Voel ik geen eenzaamheid en geen pijn In mijn hart met kerstmis Dan ben je Wensen, dat wil toch iedereen. Een mooie witte wereld met vrienden om je heen, of thuis met vrouw en kindjes met kaarsjes en muziek, dan is het zalig kerstfeest waar ik zo van geniet. Het zijn die koude dagen aan het einde van het jaar als mensen dan pas denken, we houden van elkaar. Opeens wordt alles anders, bij kaarslicht en een boom Zijn wij weer even vrienden, met kerst is dat gewoon Dus zing ik zalig kerstfeest en ook een stille nacht Vanuit mijn truckkabine, waar je valt het naar me lacht Misschien nog een paar uren, dan ben ik thuis bij jou Vieren wij samen kerstmis, omdat ik van je hou Vieren wij samen kerstmis, omdat ik van je hou Waarom alleen met kerstmis, met Pasen of Nieuwjaar Het moest iets langer duren, misschien het hele jaar Maar ach, we moeten blij zijn die kerst verdwijnt nog niet, zoals die goede Sint misschien verdwijnt met Zwarte Piet. Dus zing ik zalig kerstfeest en ook een stille nacht. Vanuit mijn truckcabine, waar je valt het naar me lacht. Misschien al een paar uren, dan ben ik thuis bij jou. Vieren wij samen kerstmis, omdat ik van je hou. Dat is de laatste plaat. Henk Wijgaard. En uh, ja, wat ik met kerst zou wensen. Ik zou zeggen, iedereen hele fijne dagen. Een goed uiteinde. Volgende week ben ik er niet. En ik zou zeggen, geniet ervan. Eet lekker. Drink lekker. Ik zou zeggen, tot in het nieuwe jaar. Tot volgend jaar. Groetjes. Bye bye. Zwaai, zwaai. Amend wens ik... u allemaal fijne dagen en.